Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De WOZ-waarde van huizen in het aardbevingsgebied in Groningen... moet met 10 worden verlaagd. Dat heeft de rechter bepaald. Ook wordt elk huis in het gebied in ieder geval 2500 euro minder waard. Volgens de rechter is dat geld bedoeld voor rompslomschade... waar huiseigenaren allemaal mee te maken krijgen na aardbevingsschade gemeente in Groningen moeten rekening houden met waardedaling sinds 2002... omdat toen bekend werd dat er een risico is op krachtige aardbevingen. Strijders van terreurgroep Boko Haram hebben in een Nigeriaans dorp tientallen mensen gedood. De extremisten vielen het dorp vroeg in de avond binnen en richtten er een bloedbad aan. Eén lid van de lokale missie zegt dat er mogelijk honderd doden zijn. De aanval vond plaats in de provincie Borno in het noordoosten van Nigeria... De rector van de Islamitische Universiteit blijft in functie... hoewel minister Bussemaker het vertrouwen in hem heeft opgezegd. De rechter plaatste voor de verkiezingen in Turkije een oproep op Facebook... om niet op de linkse pro koerdische partij HDP te stemmen. Ook na een nieuw gesprek met de minister... weigert de Raad van Toezicht om de rector weg te sturen. Bussemaker zegt dat ze geen juridische middelen heeft... om een ontslag af te dwingen. Wel werkt ze aan een wet om in de toekomst wel in te kunnen grijpen. Veel vertraging op het spoor vandaag, voornamelijk door de hitte. Op verschillende plekken waren er sein- en wisselstoringen en defecte treinen. Ook reden er minder sprinters op sommige trajecten. Onder meer bij Amersfoort, Tilburg en tussen Schiphol en Utrecht waren problemen. De NS had vanochtend al laten weten de dienstregeling op een aantal trajecten aan te passen. Maar er zijn meer storingen dan verwacht. Het weer in een groot deel van het land is het nog steeds meer dan 30 graden. Alleen in de westelijke provincies is het minder warm. En bovendien kan daar een regen- of onweersbui vallen. Morgenochtend trekken eventuele buien snel weg en breekt de zon weer door. Met 25 tot 32 graden wordt het minder heet dan vandaag. Dit was het.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 Welke gezellige vriend uh, bij ons uh, in de uh, studio rondlopen? Dat is uh, Anders Sandberg. Heel leuk, maar ik uh, ben er vanavond, vanavond gewoon. Volgende week niet. En dan mag de herhaling los. Je hebt uh, iets gehoord van, uh, van Alaska uh, helemaal aan het begin. Dat uh, kan kloppen, maar dat is. De volgende week die je dan hoort. Het is een herhaling van 30 april, als je het nog kan volgen. Welkom bij deze Alternative event. Het was de bedoeling dat wij vanavond uh, jullie Grouten hier in de studio hadden van Kit Harlekin. Maar die is er niet. Uh, die had een verplichting ergens in Duitsland. Dus gaan we een uh, wat reguliere uitzending uh, draaien. Dat is even verrassend uh, sinds een lange tijd. Ik zit dus gewoon helemaal compleet alleen in de studio. Want er is ook nog iemand uh, die een barbecue houdt. En dat is de techneut die normaal gesproken mij helpt. En dat is Marcus van Dam. Nou, dat, uh, dat wordt dus een, uh, een ander verhaal uh, vandaag. Maar uh, je hebt het al gemerkt. Het wordt een iets wat stevigere uitzending. En dat uh, kan ook niet anders. We hadden uh, Kid Harlequin. Gaan ook iets van hem draaien. Dus uh, dat, uh, dat wordt uh, zeker nog uh, wel uh, vertoond uh, hier bij ons. In uh, het uh, programma Alternative FM tussen 8 en 10. Maar we hebben natuurlijk ook uh, gewoon uh, allerlei andere muziek. En we begonnen met een legendarische halense band, kan ik toch wel eigenlijk zeggen. En dat was Ravolva, Bart Van Zanten, Pieter van der Kruis en... Uh, Pieter van der Kruijf moet ik eigenlijk zeggen. En niet te vergeten, Jozef Reuser. Oftewel Jos, uh, dat drie mannen die bij uh, de Rob wordt in 2000 pakken weg, zeven... 2007, 2008 hebben meegedaan en uh, toen uh, kwamen ze tot in de finale. Maar wie ging met de bekers in de eer strijken? Dat was ene Suus de Groot met uh, John Doe's Revenge. En die Suus de Groot, die kennen we natuurlijk allemaal nog. Dus uh, daar heb ik toch nog wel ruimte eigenlijk uh, voor, uh, voor uh, Suus. Uh, dat was namelijk haar eerste band die, uh, die toen uh, daar uh, te horen was... Maar Suus de Groot kwam op een gegeven moment uh, kwam zij, uh, Linda van Leeuwen tegen. En daar klikte het nogal erg mee. En op een gegeven moment uh, besloten die dames een hele grote groep eromheen uh, te, vo voor, uh, ja, uh, te formeren. En uh, daar kwam uh, op een gegeven moment uh, iets uh, leuks uit. En dat heette Sue the En dit is uiteindelijk het uh, resultaat geworden. Dit is Fools Gold van Sue the Dat waren ze, de heren van Field of Steel. Eh, tegenwoordig een Haramse band. Maar er zit een Sandvoort erin. En dat is Danny van het Loog. Die, uh, die uh, of Danny van Loog, moet ik eigenlijk zeggen. Die uh, zit erin. En uh, dat uh, is geen onbekende, want Field of Steel is ook een van de deelnemers uh, geweest in de Rob Hakda woord Net als Ravolva, waar we het uh, eerste uur mee begonnen. En bovendien, de heren hebben weer nieuw materiaal uh, klaar. Dus dat, uh, daar zijn we al mee bezig om dat uh, hier uh, te krijgen... en om dat ook uh, gedraaid te krijgen. Maar hij is natuurlijk heel erg leuk, uh, Danny. Maar hij heeft het uh, op uh, de, uh, de YouTube-manier aangeleverd. Ja, dat is nou even net wat, uh, wat minder. Dus uh, zullen we dat even op een andere manier moeten gaan omzetten. Dus uh, je had het uh, sowieso van ons te uh, goed. Daarvoor hoorde je Fool's Gold van Sue Night... Zeer bekend op dit moment uh, met, uh, met dat nummer. Want uh, dat is uh, ook het nummer uh, waar ze mee op uh, 3FM regelmatig uh, te horen is. En zo zie je maar weer. Na Share Special kwam ook uh, Soon the Knight hier drie uh, keer. En uh, uh, je ziet wat er van gekomen is ook bij 3FM. Dus als je dus uh, gewoon een beetje muziek maakt. Dan weet je dus uh, dat dit het voorportaal is voor. Uh, nou ja, wel serieuze zaken. Dat geldt trouwens ook voor deze band. Want die hebben we ook al uh, de status van 3FM uh, inmiddels al wel bereikt. Het is uh, een ander nummer wat uh, ja, de, ja, de single, om het allemaal zo te zeggen, dat is N413. Ik heb het over het album No Map or Address. Het is van Astrid. SOS. Hier uh, zijn ze. zij zijn ook geweest. Uh, ze komen uit de buurt uh, van Tiel. Deze jongens, Dirty Gullers. Uh, dit uh, kwam van uh, de EP Amazon Girl. En Je hoorde uh, de titel Amazon Girl. Uh, ze hebben ook uh, een regionale popprijs uh, gewonnen. Eigenlijk vergelijkbaar met datgene wat wij hier hebben met Rob. Akdaarwoord: dat was ze uh, daar in de Betuwe. Daar hebben ze de Betuwe Popprijs, geloof ik, uh, gewonnen in 2000. 14 uh, was dat uh, was het afgelopen jaar dat ze dat uh, wisten te vinden. Daarvoor ook een band. Uh, maar dan uh, in de persoon van Bo Menning en uh, Julian Sielke zijn uh, die twee ook geweest. En die jongens hebben wel al landelijke aandacht uh, gehad. Volgens mij Dirty Collars trouwens ook. Zat dan weer verstopt in de avonturen van 3FM. Maar uh, Astrid uh, heeft het ook al voor elkaar. En dat uh, is... Nou, denk ik, uh, vorig jaar geweest, het uh, leuk verhaal was dat Marcus van Dam en ik uh, op een gegeven moment terug uh, waren, onderweg naar huis. En op een gegeven moment denken, Freck, dat lijkt Esther het wel, en dat was het dus ook. Maar dan niet bij CFM Zandvoort, maar gewoon bij 3FM. Dus dat, uh, dat is dan ook wel heel erg, uh, heel erg gek, als je dat dan meemaakt, dat er ineens op een gegeven moment een... Single voorbij komt, of een nummer voorbij komt... die jij dan uh, net een half uur of drie kwartier eerder... gewoon die uh, uitzending hebt uh, gedraaid. Um, Esselit is volgens uh, mij ook uh, te zien... aanstaande zondag in het uh, festival A Day in the Forest. Dat is in Soest. En uh, dat uh, kun je dan uh, zien um, op zondagmiddag... Ik denk dat het qua temperatuur iets beter uit te houden is dan morgen of wat zeg ik zaterdag in het Vondelpark. Want daar speelt Julius. Wellicht dat we nog even ruimte hebben om ook die nieuwe single te draaien. Die is iets weer minder stevig. Dat is dan een understatement, want die is eigenlijk heel erg rustig. Dat is gewoon een lief liedje. Maar of die er nou helemaal in past vanavond, ja... Als je So the Night kan draaien, dan zou je jullie zo kunnen draaien. Ik uh, laat het nog even achterwege. Maar goed, uh, het uh, zou natuurlijk zomaar kunnen. Uh, andere band, eigenlijk een band, is Corian Duraaf. Zoals hij heet. Uh, hij is uh, de grote man achter Stage Republic. En dit was uh, wat hij vorig jaar heeft uitgebracht bij Zwaard Music. Ja, dat is leuk als je dan op een gegeven moment uh, via, via dan toch weer dat ding uh, binnenkrijgt. Maar het is wel een heel mooi uh, ja, mooie album geworden. Het is, het is heel apart. Uh, maar goed, luister zelf. Uh, dit is ook iets wat je terug kunt vinden op zijn Facebook-pagina. Een pagina All Out. felt you wanted something bad Do not stop before the half and the grave To do all that's in your power every day To go far beyond the prayer Cause it is the end. Just like me, can't you see, just how wonderful it be, you and I, I know the inside's coming late, but I'm not shy, Dat was hem. Ja, hij houdt in een keer ook op. Maar dan zit je op een gegeven moment uh, helemaal uh, ergens uh, in. En uh, vergeet je dus eigenlijk dat je moet doorstarten. Nou, in dat geval uh, ga ik iets uh, anders uh, doen. Dan ga ik hem even gewoon aankondigen. Dus, uh, plaatje, praatje. Dat, uh, dat, uh, dat uh, deden we ze uh, in de jaren 70 uh, nog bij. Jockeys, hè, die gingen dan een plaatje praatje doen. Nou, dat, uh, dat heb ik nu ook wel uh, een aanleiding toe. Want uh, Germen van Ette, dat is uh, een toetsenman. Hij heeft uh, ooit deel uitgemaakt van de Cosme Carnival. Of hij dat nog doet, dat weet ik niet. Ik denk het niet, want uh, de naam kom ik uh, niet meer echt uh, tegen. Maar hij is een project uh, gestart. En dat, dat is afgerond. En dat, uh, dat project, dat heet Bleu Noir. Dat uh, is uh, het project van Gerben van Ette. Uh, hij heeft uh, een EP uitgebracht, Songs of Wood and Stone. Er staan drie tracks op. Ik ga ze stiekem allemaal draaien vanavond. En dit is uh, de eerste, uh, dat heet Far Fallina. Ah, Bella e Bianca. Hola hola mas estan girako e giralo pues eres project Bleu Noir, oftewel het is uh, nieuw, het is ook uh, hagelnieuw moet ik eruit zeggen en ik moet je ook eerlijkheidshalve zeggen uh, wat ik al zei over Gerber van Etten en zijn uh, Cosme Carnival dat moet ik uh, even rechtzetten. zetten Gerber van Etten is nog steeds lid van die band de Cosme Carnival dus dan weet je in ieder geval dat hij nog steeds uh, deel uit van maakt, maar dit uh, is natuurlijk even de tussendoor geweest uh, Sterker nog, er staat uh, gewoon dat hij producer uh, is van uh, de Cosmo Carnival. Dus hij heeft wel degelijk bemoeienis ermee. Uh, maar dit is uh, iets uh, wat hij zelf uh, met een uh, aantal andere muzikanten heeft uh, gemaakt. En uh, sinds gisteren is dit uh, ja, uitgekomen op Bandcamp. Dan kan je het uh, terugvinden. Je kan het... Uh, Geheel allemaal uh, vrij downloaden. Er wordt wel een prijs gevraagd... maar daar vul je gewoon 0 euro in. Heb ik uh, tenminste gedaan. Uh, de volgende keer, uh, Gerber, als u zit te luisteren... Uh, zal ik uh, de volle pond van uh, Bleunewaar gaan betalen. Want ja, het moet natuurlijk wel... Aan de man worden gebracht en uh, dan heb ik daar maar vanavond uh, de eerste aanzet uh, toegegeven. Uh, het eerste uh, nummer wat je hebt uh, kunnen horen en beluisteren, dat is uh, dus dit nummer. Um, straks uh, volgen de, de andere twee. Het is, uh, het is best wel heel erg bijzondere muziek om uh, naar te luisteren. En dan degene die vanavond uh, heeft afgezegd, maar goed, uh, we hebben natuurlijk nog wel het materiaal van hem uh, liggen. En dat is uh, Kid Harlekin en dit is uh, Wired.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 Was so rare. I'm seeing your face, but I can't hear your voice. Feeling the heat, but I can't see the stars. I've never been a man was hem. Helemaal. Echo Movis. Ook een band die uh, onder de, de vingers uh, is uh, gekomen van uh, Jurin Sielke. Uh, Echo Movis met uh, Mehico. Zo schrijf je het. Uh, maar ze hebben ook al, uh, ook al ze zijn ook al opgevallen bij uh, de grotere landelijke zenders al. Dus uh, ja, het gaat hard met, uh, met deze band. En uh, ik denk dat het uh, niet lang uh, zal duren. Dat ook uh, deze band op gaat duiken bij uh, festivals in het land. Die. Uh, ja, een groot publiek uh, gaan trekken. Dat, uh, dat uh, zou zomaar uh, kunnen. Um, een andere band. Uh, die weer uit de buurt. En ik moet je zeggen, uh, 2012 was het jaar dat, uh, dat ik uh, op een gegeven moment... Uh, dat was ook een van de laatste jaren dat ik het, uh, het circus van de grote prijs van Nederland heb uh, gevolgd. En daar deed Joost Dobbe mee. En Joost Dobbe die is op een gegeven moment uh, als singer-songwriter een beetje ermee gestopt. Maar hij heeft op een gegeven moment besloten om toch muziek te gaan maken. Maar dan wel wat met een stevigere ja, ondertoon. En toen kwam hij in Haarlem terecht. En daar komt hij eigenlijk ook een beetje vandaan. Daar woont hij ook. En uh, toen heeft hij ook een paar muzikanten erbij gezocht. En dat is uiteindelijk Sway geworden. En uh, die hebben ook uh, werk gemaakt. Onlangs. Vrij recent dus. En dit is het werk wat ze eigenlijk naar voren hebben geschoven. En dat heet Make It Happen. was hem. Freek Filippi met uh, zijn band uh, The Fruit of the Original Sin. En uh, dit uh, is uh, ja, al, ook onlangs uitgebracht. The Black Lodge en je hoorde Sylvia Dat is uh, het nummer wat uh, de jongens uh, naar voren hebben geschoven. Nou, ik heb uh, nog iets uh, heel erg aardigs uh, gevonden op, uh, op het internet. Ik weet dat er een uh, man in uh, Utrecht woont. Hij heeft een uh, muziekwinkel, in uh, IJsselstein... Daar heeft onder andere ook Johan Fransen, je kent hem wel, van, van, van, van piekere delen uit, uh, gemaakt. Tenminste niet uit deze band, maar ze hebben ooit samengewerkt in, uh, in een band. En deze band, dat is uh, de band waarin deze muziekinstrumenten... Uh, meneer heeft uh, ingezeten, Kees van Leeuwen, ik heb het over hem. En uh, als je zit te luisteren, Kees, nou je gaat wat beleven... want dit is Bronco en dat nummer Dat komt uit 1978 en dat heet You Need Love. We En hij deed zelf de zangpartij in deze kerst van Leeuwen. Uh, hij heeft dus, zoals gezegd, min uh, ja, of meer een uh, muziekwinkeltje in uh, IJsselstein. Uh, je kunt er uh, gewoon uh, materiaal uh, kopen. Uh, gitaren en uh, de hele micmac. Ik ga niet uh, de naam noemen, want dan uh, ma maak ik uh, nog reclame ook. Maar dit was uh, toch uit een uh, verleden, uit 1978, gewoon een Utrechts... Beetje, daar, daar komt het ook vandaan. En in het verleden heeft deze Kees van Leeuwen dus samengewerkt met Jan Fransen. En dat is een hele bekende. Want die draaien wij regelmatig samen met Van Pieker hier in Alternative FM. De Voorstraat. Je kent het wel, dat nummer. Um, ik zit te kijken en ik moet nu een, een nummer in starten, Maar er staat iets in het beeldscherm wat er niet in thuis hoort. Maar dat kan ik nu oplossen. Hier is Ubrig tot aan het nieuws. Van oh. negen.